Ook weer vanavond een hele goede avond, lieve mensen. Nou, misschien luister je overdag of misschien over een tijdje. Um, mijn naam is Yvonne Hagen naar En ook weer voor nu bedankt dat je uh, naar deze uh, meditatie, naar deze lezing gaat luisteren. Ik ben die ik ben en vandaar uit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb. Zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik. Zonder iets te verbergen. Um, ja, dit is uh, Tweede Paasdag, 2011. En misschien ben je ook wel uh, vrijdag naar nou, de Matthäus geweest. Heb je ervan gehoord? Heb je het misschien op de radio gehoord? Um, wij horen dat, wij ja, we zijn daar aan... We doen eraan mee. Nee, dat kan ik niet zeggen. Hoe zal ik het zeggen? Wij uh, zijn aanwezig bij de uitvoering in de Pieterskerk in Leiden al jarenlang. En toen ik zo'n morgens uh, daar zat, toen dacht ik, ja, nu ga ik het doen. Nu ga ik een lezing um, uitspreken die niet van mezelf is, maar die, ook, die dan niet over de Leidensweg gaat, zoals dit al... Ja, toch wel een paar eeuwen doorgegeven wordt aan ons, waarvan wij denken dat dat de waarheid is. Nou, dat is natuurlijk ook de waarheid. Uh, maar er zijn vele waarheden. En zoals je waarschijnlijk wel weet, heb ik uh, mijn ja, esoterische kennis uh, ontvangen bij Malva me Meditatie. En daar is Lex Persoon, het transmedium, geweest die... Uh, vanuit de kosmos, eh, ook Jezus, Meester Jezus heeft mogen ontvangen. Eh, als je dit hoort, dan is het wel iets anders dan wat je wel eens meer hoort, dat mensen zeggen, ja, wij hebben contact met Meester Jezus. Dat zul je eh, deze Lex nooit horen zeggen. Wel wil ik je wijzen op zijn website, eh, dat is www.lichtsferen.nl en ik wil graag, ik zou heel graag eh, de lezing van, van Jezus dus eh, integraal aan je willen doorgeven. Ik weet niet of dat in één uur gaat en anders ga ik gewoon volgende week verder. Het is even heel anders en ik doe een beroep op je voorstellingsvermogen en op je, het uitbreiden van je gedachtenkracht, van je gedachten. Misschien is het een beetje vreemd voor je, misschien denk je, nou dat kan toch allemaal niet. Wel, hoor, sta open voor andere gedachten, zou ik zeggen. En geniet mee van de woorden. En ik zal ze wat langzaam uitspreken. En nogmaals, het zijn niet eh, wat ik nu eh, tot nu toe altijd, bijna altijd zelf heb uitgesproken, wat van mijzelf is. Maar dit is werkelijk overgenomen van Lex Persoon. De lezing over uh, meester Jezus. Oorspronkelijk uh, gegeven aan een aantal mensen bij Mal van Meditatie. Um, het is het doorgeven van, van inzichten, van het vergroten van je denkvermogen, van je acceptatievermogen. Maar wat is acceptatie? Als je alles kunt accepteren en je bent diep in je hart, kun je dit niet geloven, dan... Dan zou ik zeggen: kijk even, luister even. En ja, het is anders dan je gewend bent. Maar dit opent nieuwe inzichten misschien voor je. Dan gaan we gaan een andere tijd tegemoet. Daar zitten we al lang in, waarin andere denkbeelden zijn. En misschien kun je het in je op laten nemen dat dit wel eens. De enige waarde zou kunnen zijn. Het is dus een, een, een lezing van Meester Jezus, die dus al lang al in een zevende sfeer is. Als je vergelijkt met ons leven hier op aarde, van tussen de tweede en de derde sfeer, en misschien voor sommigen een stukje de vierde sfeer, dat je na de vierde sfeer niet, na de, met de vierde sfeer niet meer terug gaat naar de aarde. Maar als je dan in die hele hoge trilling bent van die zevende sfeer, waar je al lang met andere mensen bent samengevoegd, andere zielen bent samengevoegd. Maar waar je toch op een gegeven moment nog verbinding met de aarde wilt houden. En zo is deze lezing tot stand gekomen. En heel graag wil ik daarmee beginnen. Ik moet het dus voorlezen, hè, zoals ik je al zei. Over bergen van vreugde, door dalen van smart, kom ik tot u. Ik heb uw vreugde gekend. Ik heb uw verdriet gevoeld. Is dat niet wat een mens op aarde beleeft? De beleving van de ziel, uit God de Vader ontsproten. De beleving van de mens die men is, ver van huis, eenzaam en verlaten. Maar wanneer een ziel zich bewust wordt, bewust van dat wat ze is, en vele incarnaties heeft ingevuld, de vergeving gekend heeft, het verdriet ervaren, maar de loutering geproefd heeft, dan is die ziel mild en vergevingsgezind. Dan is de kracht van gelijk hebben om de onmacht te verbergen. En gelijk hebben om de macht die men heeft verkregen te tonen in één menselijk lichaam verenigd. Evenals u had ik de aarde losgelaten. Ik vond hem onbelangrijk. Mijn taak in de wereld van mijn vader, u spreekt over het Nirwana, de astrale wereld, was een taak in licht en liefde. Vele contacten vanuit dat wat ik ben, met universele levensvorm, kwamen tot stand. Verbindingen in liefde, verbindingen in trouw, Verbindingen in geloof. Geloof in elkaar. Zonder geloof kan liefde niet bestaan. Hoe kan een mens of een ziel liefde voelen voor een ander zonder te geloven in die ander? Hoe kan men liefde voelen voor God, zonder te geloven in God? Hoe kan men liefde uitdragen zonder te geloven dat die liefde zijn bestemming bereikt? De taak die ik had, de werken die ik deed, hadden te maken met miljoenen zielen. Zij die geboren werden, zij die terugkwamen in onze wereld en de cyclus op aarde voleindigd hadden. Mijn taak klom naarmate de ervaringen die ik opdeed sterker werden. Ik wist dat de cyclus van mijn ziel ging over bergen van vreugde, bergen van geloof, bergen van liefde. Maar herinnerde diep in mijzelf de smart uit het dam. Met dal de aarde. Ik hield mij bezig met de aarde. Zo lief had God u, dat hij mij toestemming gaf. Lange tijd over de aarde te zweven, te kijken in vele landen, in vele rassen, in vele huidskleuren, in vele geslachten te kijken wat een mens beweegt, mens te zijn. Te kijken waarom een mens handelt zoals hij handelt. Soms in liefde, soms in haat voor zijn medemens. Smart in mij, het sterke, de aantrekkingskracht van de aarde, groter. Ik wilde één ding, dit als alle anderen, die ik over lange, lange tijd aanschouwd had. Mens zijn. Ik koos voor het mannelijke geslacht. Ik koos in de zuiverheid van het spirituele, mijn moeder. Ik koos in de zuiverheid van karma, mijn vrienden. Zij die het later op aarde zou ontmoeten, volgens karmische afspraken, en die ik lief had met heel mijn ziel. Zij die door mij waren uitgekozen, doordat ik besefte dat ik niet hen, maar zij mij hadden uitgekozen in het vertrouwen, in het geloof en in de liefde die ons samenbond in ons werken. tegenstelling tot dat wat je later bent gaan denken, was er geen verschil tussen mijn vrienden en mij. Ik was niet meer en zij niet minder. Zelfs hij waarvan gij zegt dat hij mij verraden heeft. Wij, hij en ik wisten het omdat ik het hem gevraagd heb. Ver voordat mijn lichaam op aarde bezield zou worden door dat wat ik ben. Lange tijd heeft hij geweigerd. Verraad, zei hij, is van de aarde. Maar om de voorspelling in te vullen met karma en de mensheid te geven dat wat ze nodig had, moest ik verraden worden. Het was de vorm, de aardse vorm, waarvoor gekozen werd. De harde vorm, de vorm die jaren en jaren later nog door mensen gekend zou zijn. Het was mijn grootste vriend en is nog steeds mijn grootste vriend. Ik ben nog steeds verbonden met zijn ziel. Als mens toch hij de naam Judas. Op aarde heb ik hem moeten smeken, moeten dwingen mij te verraden in zijn karma, wat volgens karmische afspraak tussen hem en mij was afgesproken, in te vullen. Wij waren vrienden. Lange en lange tijd te voeren was de afspraak tot stand gekomen, elkaar op aarde opnieuw te ontmoeten. Ik werd geboren en ik had mijn lief, lichaam lief, gelijk elk kind. Gelijk elke man zijn lichaam lief heeft. Maar ik ontdekte gauw anders te zijn dan de anderen. Ik was een uitgestoten in mijn jeugd. Ik hoorde stemmen om mij heen. Ik zag beelden die anderen niet zagen. Als kind was ik vergeten wie ik was. Vergeten waarom ik naar de aarde was gegaan. Ik heb gespeeld, gehuild, gelachen. Ik heb mij gedragen als een kind... Maar een kind dat anders was, een uitgestoten in de maatschappij, omdat ik stemmen hoorde, omdat ik beelden zag, omdat ik anderen vergiffenis schrok, omdat ik anderen meende te herkennen op grond van de trilling van mijn ziel. Hoe wist ik toen dat de ervaring die ik opdeed later door mij gebruikt zou worden om uitgestotenen te vergeven, te helpen, te voeden vanuit de liefde van mijzelf? Hoe wist ik toen dat de liefde uit mijzelf niet uit mijzelf afkomstig was? Ik groeide op. Mijn jeugd onderscheidde zich niet in grote mate van anderen. Mijn kennis werd gedeeld met de priesters in de tempel. Ik vond het leuk en ik herhaal dat woord leuk, omdat ik ontdekte, langzaam maar zeker, in het denken van de ander te kunnen treden. De ander te vertellen wat hij dacht. Zo vertelde ik de priesters in de tempel, wat ze van mij dachten, hoe zij met hun geloof omgingen, hoe zij de waarheid soms met voeten traden, hoe zij geloftes niet nakwamen en anderen verkeerd interpreteerden. Ik had ze lief, ik had ze lief als kind. Als kind werd ik volwassen. Ik ontdekte dat de goddelijke eenwording alleen en uitsluitend kon worden gerealiseerd op aarde. Wanneer het gevoel dat sterker en sterker werd gerealiseerd zou worden, zou worden uitgewerkt. Ik herkende een gevoel, een gevoel van kracht, liefde, acceptatie en ook stuwing. Ik stelde vragen aan anderen, maar ik kreeg geen antwoord op de vraag door mij gesteld. Ik heb geweend als een kind, hoewel ik wist geen kind meer te zijn. Mijn gevoel was... Dat wat herinnering zou kunnen noemen, herinnering naar huis. Maar gevangen in het harde lichaam van de aarde, ontstond het duel tussen ziel en lichaam. Je voelt mij af waarom ik gekozen had voor het mannelijke geslacht. Terwijl mannen, priesters, ja juist zelfs priesters, hard, medogeloos, eisend en niet vredelievend waren. Ik wenste geboren te zijn als een vrouw, gelijk mijn moeder. Ik had haar lief, haar ziel was rein, haar geweten schoon. Ze had zich in liefde gegeven aan mijn vader. Haar lichaam had hem toebehoord en vele malen daarna. Ik wist dat, dat wat zij deed in liefde zichzelf geven was als ziel en met het lichaam dat zij had. Haar geest bleef rein, bleef trouw onder moeilijke omstandigheden. Ik wou, zij, ik wou zijn als zij. Ik noemde haar mijn maagdlijn. Het was een toetelnaam die niemand anders ooit gekend heeft, gebruikt en nooit misbruikt. Binnen de muren van ons huis in de stilte van de tempel, maar vaker in gedachten, wanneer ik aan haar dacht, mijn magdelein. Ik had haar lief en wou zijn zoals zij. De vrouwen die ik ontmoette toen ik volwassen werd, waren niet te vergelijken met haar. Ik zwoor mijzelf geen relatie aan te gaan, totdat ik haar evenbeeld en haar gelijkenis gevonden had. Ik dwaalde in gedachten af, hoorde steeds vaker stemmen, totdat de nacht het antwoord gaf op alle vragen. Half mens en Half lijkend op dat wat ik mij herinnerde, mijn vader in de sferen, vertoonde zich aan mij een, een wezen. Dan spreekt gij over een engel. Maar het was geen engel, het was een ziel met, met wie ik duidelijke, en vast omlijnde afspraken gemaakt had. Hij zou mij wekken wanneer de tijd gekomen was. De droom die ik droomde, maar welke geen droom was, maar een verbinding van ziel tot ziel, heb ik nooit, zelfs niet aan mijn diepste vrienden, verteld. Hoewel ik vaak gedacht heb dat ze inzage hadden in dat wat ik ben. Dat was mijn Wezen waarvan ik pas later ontdekte dat het mijn engel bewaarde, geleidegeest of wat dies meer, was verantwoordelijk, vooral verantwoordelijk, voor de invulling van mijn karma, om niet als mens te vergeten. Hij nam mij mee aan de hand, wandelend door een bos, te midden van het bos ontstond een grote, open plek. Ik herinnerde mij de eerste vraag die ik hem stelde: waar vandaan zoveel boom? Zoveel vruchtbaarheid, zoveel verkoeling voor de zon. Als kind had ik gespeeld in zand te midden van kaktussen, woestijn. De ervaring van het bos. Was voor mij een ervaring van een andere wereld, een andere dimensie. Daar aangekomen gaf hij antwoord op de vraag. Hij zei: De kracht. En ik herkende hem. Neverti had ik hem gekend in het verleden, nooit op aarde. Hij bevestigde dat wat hij was en zei: Kijk met mij mee in je leven en beslis. Beslis dan, al of niet samen met mij, of je straks wakker wordt of dat je blijft. Wanneer je wakker wordt in het lichaam dat je koos zal je weg moeten worden ingevuld. Ik mag je niet meer helpen. Alle verbindingen worden verbroken. Alleen jij, jij kunt vanuit de ziel die je bent, elke verbinding aangaan naar thuis. Thuis in de sfeer. Maar het antwoord zal niet altijd komen op vragen die je stelt. Je kiest nu, buiten het lichaam dat je hebt. Ga met mij mee. En het leek alsof ik werd opgenomen. De ervaring van, van het licht werd sterker. Alles om mij heen werd licht en ik hoorde een stem Luider en dichterbij die zei, mijn zoon, wees stil, ik laat je zien wie je bent, ik laat je zien wat je pad is, maak dan samen met mij de keuze om terug te keren, maar weet dat je ten eerste maal reeds gekozen hebt. En ik zag mijn leven, ik zag mijn leven vol vreugde, vreugde naar de zin. Toen en niet eerder zag ik mijn leven als mens, twijfelend aan mijzelf. Een uitgestorten, zelden geaccepteerd door anderen. Steeds vaker stemmen horend, beelden ziend en met ongekende passen. Mijn wil, mijn kracht, mijn kennis delen met anderen. Ik zou een stempel leggen op miljoenen mensen. Ik zou in dat leven man en vrouw tegelijkertijd willen zijn. Alsof ik de goddelijke eenwording, zin en lichaam samen, man en vrouw samen, in mijzelf wilde samenvoegen. Het samenvoegen van man en vrouw zou nooit mogelijk zijn in de daad van de aarde. Maar vanuit de ziel die ik was, zou de wens. Meer dan eens heftig naar buiten komen. Dat was voor mij de herinnering aan thuis. Thuis in de sfeer. Mijn lichaam zou gepijnigd worden. Niet alleen zoals gedenkt aan het eind van mijn leven, maar vele, vele malen meer. Soms door smart. Maar ook dat reflecteert in het lichaam. Soms door steniging, Soms door de lange tochten die we moesten ondernemen. Soms op de vlucht. Soms om ons doel te bereiken. Maar altijd samen met mijn vrienden. Vanaf dat moment zou ik pijn lief hebben. Pijn aan mijn ziel. Pijn aan mijn lichaam. Het betekende reflecteren in het menselijk bestaan. Vanaf dat moment en toen werd ik wakker. Om mij heen, mijn moeder, ze riep mij. Het heeft vele jaren geduurd, alvorens ik deze droom begreep en verwerkt had. Ik was een mens... Zoals u en vele anderen. Ik was een mens. Ik voelde als een mens. Ik dacht als een mens. Ik wilde zijn als een mens omdat ik mens was. Maar wanneer je wilt, kunt je van elk mens een Messias maken, een heilige. Maar wanneer je de ander plaatst op een voetstuk kan hij van het voetstuk vallen. Ik wist lichamelijk van pijn te moeten houden, om de pijn van mijn kruisiging te kunnen doorstaan, omdat mijn leven daarna verder zou gaan. Wanneer mijn lichaam, buiten het bewustzijn van de aarde om, zou zijn afgenomen, mijn lichaam gewassen, en ik als ziel zou kunnen terugkeren om mijn aards bestaan verder en verder in te vullen. Ik wist, maar weten is voor een mens niet makkelijk. Stelt u zich voor, ik vraag het u, alles te weten. De dag van morgen en daarna stelt u zich voor alles te voelen. Stelt u zich voor het denken van de ander. En juist het onuitgesproken denken van de ander te horen en te lezen. Stelt u zich voor om dan te zwijgen. Ik was een mens... In het gevecht tussen ziel en lichaam heeft het vele en vele jaren van de aarde geduurd, alvorens mijn geest zich had aangepast aan mijn lichaam. En ik als mens echt volwassen was geworden. Onvoorwaardelijke geloof was niet van de aarde. En mijn geloof werd voort door dat wat ik zag. Een wereld waar duizenden en duizenden mensen in mijn naam zouden strijden en sterven, in mijn naam elkaar zouden liefhebben, in mijn naam gelukkig. Zouden zijn. Maar dat was niet belangrijk. Het was een fragment uit mijn karma. Ik wist niets meer te zijn dan tientallen die voor mij geprobeerd hadden hetzelfde te doen: een middel tot het doel. Ik twijfelde het kunnen, maar ik wist het moeten doen. Op een dag heb ik lang gestreden. Ik wilde stoppen met dat wat op gang gebracht was. Judas, Lucas en Johannes waren bij mij. Ik zei te twijfelen aan mijn eigen kracht. Lucas was op dat moment de werkelijke Messias, de werkelijke Christus, waar je in gelooft? Ik wilde mijn leven beëindigen. Ik wilde mijn strijd niet meer strijden. Maar Lucas zei, Wanneer je bent als ik, een mens. Wanneer je bent als ik, een ziel. Zeg dan tegen de mensen, dat je een bode bent, een afgezond, geen God. En ik zei, dus dat wat je bedoelt te zeggen is, wie in mij gelooft, zal via mij tot mijn vader komen. Ik ben slechts de weg, die de mens op aarde bewandelt. zei, het is de waarheid dat geloof en niet de uitwerking van eigen kracht en roem, maar onvoorwaardelijk geloof de enige manier is om eeuwig te leven. Ik wist te geloven in de enige waarheid, in de enige God, de enige bron van liefde, waar de mens op aarde uit kan putten. Het was mijn waarheid, mijn weg en mijn waarheid. Ik wilde weer leven, maar het leven als mens betekende te lijden als een mens, samen, hand in hand, met mensen. Ik had mezelf teruggevonden. Enkele dagen daarna begaf ik mij met enkelen naar de woestijn. Om mij heen maakten zij met hun lichamen een rituele cirkel. Een menselijke cirkel. Daar binnenin heb ik mijzelf geplaatst. Het was de geslotenheid van karma, de werkelijke geslotenheid waarin licht is als licht. Mijn linkerhand, put uit het rijk, waarin mensen niet horen, nog zien kunnen. Mijn rechterhand op mijn hart, waarin de hartenklop van het lijden en mensheid voelbaar was. Ik mocht in de dagen waarin ik zonder voedsel, zonder woorden, alleen was in gedachten, na een groot aantal dagen, niet eerder loskomen van mijn lichaam mijn ziel dat wat ik ben verliet het lichaam dat ik op dat moment bezat trad uit en keerde terug naar huis daar herinnerde ik mij de eerdere droom vele, vele jaren geleden ik zag hem weer een wereld in zon, een wereld in smart, een wereld in onmacht, een wereld in lawaai. Of dat lawaai voortkomt uit hozanne, of voortkomt uit kruisigen, het is lawaai. Het is het lawaai van de wereld, waarin de boom des levens niet bloeien kan. Ik keek over de wereld. Ik keek door de ogen van mijn vader naar de mensheid en wist maar één ding te doen. Onmiddellijk terugkeer in het lichaam dat ik had. En ik bad met mijn vrienden. Onze vader die in de hemelen zegt. Daarmee erkenninggevend aan de plaats en de afkomst. Uw naam, uw rijk en uw wil alom vertegenwoordigt op aarde tussen de mensen en in al degenen die ik ken. Geef de mensheid het voedsel, geestelijk en stoffelijk voedsel, en vergeef hen hun schuld. En steeds wanneer ik bad, vergeef hen hun schuld, keek ik naar één van ons en wist dat hij mij verhalen zou. En sterker dan ooit had ik hem lief met ziel en met lichaam. Wij zouden het karma van de wereld veranderen. Wij zouden het leven van de mensen die in ballingschap leven, vrijmaken. Wie via mij tot hem, de vader, zou komen. Wie in mij zou geloven. Maar wat was ik? Een spreekbuis zou eeuwig leven. Eeuwig als ziel. Maar als ziel heb ik net als u de twijfel en de pijn gekend. Dat wat eigen is aan het menselijk bestaan. Heb elkaar lief, zo smeek ik u. Lief. Maar in de liefde die je hebt en voelt voor elkaar, zult je ge uw geloof in de mensheid moeten handhaven. Wanneer mijn vriend en meester Ishvara tot u bidt, in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de heilige geest en in de naam der mensheid. Heeft hij niet alleen de vier windstreken, maar heeft hij ook de vier kosmische en geestelijke componenten gekoppeld. Echt mens op aarde, je bent even sterk als de vader, wanneer je bent in de liefde Gods. Je bent even sterk als ik, als ik eens was, ben en altijd zal blijven. Als ge gelooft in mij. Eeuwig leven in het geloof betekent eeuwige liefde. Hij, nee, die het is waarin de Heilige Geest zich wenst uit te storten, die een spreekbuis wil zijn van de engelen uit de hemel. Zij zijn niet af te scheiden van de Vader en de Zoon. Zij die een mens willen zijn en bewust kiezen voor een menselijk lichaam. Zij zijn de engelen die incarneren op aarde. Je bent als een engel wanneer je gelooft in God, in mij, en bent als een instrument waarin de heilige geest zich uitstort. Je kunt uzelf niet veranderen, maar gelooft te veranderen en je zult veranderen. Gelooft, maar wanneer je kanttekeningen plaatst bij uw geloof, zegt Gij. Ge. Ik weet naar God te gaan, maar de deur is gesloten. Ik zal hem eerst met ijzers en stenen moeten forceren. Gespand uw lichaam in, gemaakt uw handen kapot, de muur, de deur, hij bestaat niet. Het is een deur die open staat, een poort naar het licht. Maar meneer gezegd, ik geloof, maar dan sluit je de deur met duizend maal duizend sloten. Bent de sleutels kwijt en je zult hem met uw handen tot bloedens toe moeten openen, dat je het licht ooit weer ziet. Geloof onvoorwaardelijk. Geloof is meer dan liefde. Je kunt elkaar lief hebben, maar wanneer je ge niet gelooft in de mensheid, zullen al uw daden als regendruppels in de woestijn verdwijnen. Ik heb u lief, ik geloof in u. Door alleen en uitsluitend te geloven, groeit en ontstaat liefde. Wanneer ik ooit aan u getwijfeld had, toen en nu, wanneer mijn geloof niet toereikend was geweest, Wanneer mijn geloof niet zonder vorm gestopt was in het zaad van mosterd, dan zou de wereld dan onder zijn gegaan in smart en duisternis. Het middel tot het doen, mijn taak, was lief te hebben. Maar hoe kon ik lief hebben zonder te geloven in de ander? Wanneer ik zei, ga en zondig niet meer, wist ik dat alleen het geloof in de genezing, de genezing tot stand kon brengen. Ik moest de ander overtuigen van mijn geloof, het was geen kracht. Ik geloof, ik weet dat je niet meer zult zondigen, dan zijn al je zonden vergeven. Sta op en wandel. Alleen door het onvoorwaardelijke geloof kon de liefde die ik nodig had worden uitgewerkt in ons samen zijn. Door niet te twijfelen, door te geloven dat niet ik, maar mijn Vader in de hemel via mij zijn kracht op aarde materialiseerde. Ik had de aarde lief en wist waarom de mensheid anders dacht dan ik. Vele, vele dagen van mijn leven heb ik mijzelf in slaap geweend. Ik voelde mij een vrouw, maar wist een man te zijn. Vele nachten van mijn leven heb ik mij in slaap gewend. Ik wist velen te kunnen helpen, maar even zo velen niet te kunnen helpen, omdat hun geloof in mij of de Vader niet groot genoeg was. Geloof, ik geloofde mijn opdracht op aarde te kunnen invullen. Ik wist dat de tijd die ik ervoor gekozen had, niet de gemakkelijkste tijd zou zijn. Een tijd waarin overheersing, ziekte en dood de aarde teisterden. Landen waren met elkaar in oorlog. Mensen zochten wanhopig bij elkaar geluk. Maar door niet te geloven in geluk, stoten zij elkaar af. Ik mocht niet geboren worden, te midden van grote steden. Ik zocht het land, de aarde, het land waarnaar ik eens zou terugkeren. Het land van hoop, geloof en liefde. Ik zocht de stilte, maar wist tegelijkertijd de woorden van de aarde nodig te hebben. Ik heb gevochten, als een kind. Ik heb gestreden. Om de ander te doden op het moment dat de tollenaars het huis van mijn vader als een veeplaats dachten te kunnen gebruiken. Ik was een mens, maar toen ik de ander in mijn handen had, zijn ademsappel door mijn duim werd weggedrukt, wist ik dat in de ander een ziel, een ziel binnen de schepping van mijn vader, aanwezig was. Alleen gesluit, niet wetend liet ik los. Ik was een mens, een mens zoals u. Maar soms, wanneer de mensheid mijn stem gehoord had, in dat wat ik zag vertaald had, trok ik mij terug. Alleen. Zelfs mijn vrienden wilde ik niet bij mij hebben. en Ik vroeg hen, alvorens ik nadacht over mij zeg, over mijzelf. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoorden mij: de Messias, de Verlossen, zij geloven in u. En ik wist dat zij die geloven eeuwig kunnen leven. Ik dacht na over dat wat ik was: een ziel en een mens. Ik sloot mijn ogen en het sprak in stilte tot mijn vader. Er is één moment geweest in mijn leven waarop mijn karma dreigde te veranderen. Mijn schuld, mijn allergrootste schuld, wanneer mijn karma veranderd zou zijn, omdat ik het gewenst had, op een avond, ik had de liefde bedreven met een mens, we waren samen gelukkig en spraken over God, de vader. De schoonheid in de schepping, de liefde van het lichaam en de liefde van de zin. Op die avond gebeurde er iets. Het huis was omsingeld, de soldaten dachten iemand anders te vinden, maar ze vonden mij. Mijn geluk werd verstoord, mijn gevoel werd vernietigd en ik voelde meer dan ooit de smart van de aarde. Die avond heb ik mijn vader vervloekt, beschuldigd. U geeft mij wel een taak, maar gunt mij geen geluk. Ik ben een mens. Wanneer je mij als mens wil laten zijn, geeft mij de menselijke eigenschap. Die avond heb ik mijn vader beschuldigd. Maar in de dag erop was ik sterker dan ooit en ik wist diep van binnen dat hij, die ik hoog had hoogacht en liefheb, die ik respecteer, in mijn lichaam wilde indagen. Mijn stembalden wilde gebruiken om de aarde toe te spreken. En ik sprak tot de menigte op die dag over liefde, over vergeving en trouw. Ik sprak overtuigend waar mijn ziel huilde. Ik voelde mij schuldig. Hij die in zijn liefde mijn lichaam gebruikte. Ik had zijn trouw misbruikt. Geleest in het boek dat over mij geschreven is over het vaste van veertig dagen en veertig nachten. Weet gij die ik lief heb op aarde. Met weinig verzoekingen in die veertig dagen en veertig nachten tot mij zijn gekomen. Ze zijn er wel geweest, maar de echte verzoekingen werden verdeeld over gans mijn leven. Zoals deze, het storen van mijn mensheid. Ik beschuldigde mijn vader. Erken uzelf daarin, maar blijf trouw aan het verbond dat je ge ooit gesloten hebt. Blijf trouw aan uw karma. Wijzig het niet voor één mens, maar wijzig het alleen voor uzelf. Samen, samen met een kracht van licht, een bron van liefde. Samen, twee of meer. Wanneer er twee of meer in mij geloven, zo heb ik eens gezegd. Dan is mijn opdracht gerealiseerd. Dan heeft mijn leven nut gehad. Twee of meer mensen. Wanneer ik thans kijk over de wereld waarop gij leeft, zou ik niet terug kunnen als mens. De ziel die ik ben is los, los van de aarde los van de sfeer maar ik heb u lief ik ik, en ik ken nog steeds het geluid van smart dat uit het dal opstijgt maar ik ken ook de vreugde van de bergtocht als ik kijk over de aarde dan hebt ge kerken en kathedralen gebouwd en ge hebt ze evenzo vernietigd je hebt ze geheiligd en ge hebt ze ontheiligd het huis van mijn vader Bevindt zich niet buiten u, maar in uzelf. Ge hebt uzelf op een voetstuk geplaatst, maar ge hebt uzelf van het voetstuk afgehaald. Wanneer je bang bent voor de pijn van het kruis en het kruis niet wil dragen, zult ge de vreugde ook niet kennen, binnen te treden in het huis van God. zover wilde ik het hier bij laten want ja, het is toch weer bij de tijd en ja, dan gaat het toch volgende week weer verder het is nog een, nog, een, nog een behoorlijk stukje ik hoop dat je daar net zo van genoten hebt als ik dat heb gedaan, terwijl ik het weer voorlas ik heb dit vele maanden gelezen ja, mag ik zeggen dat het me heel veel me diep geraakt heeft en waar ik ook een mens, ook mezelf weer, in terugvindt. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Ik heb het met ongelooflijk veel genoegen voor je uitgesproken. En misschien wil je nog eventjes kijken op een website... Dus www.lichtsferen.nl Nee, niet.nl. Het is lichtsferen.com Neem me niet kwalijk. Ik weet niet of ik dat in het begin zo heb gezegd. Lichtsferen.com um, Ja, heel graag tot volgende week. Dan zal ik het uh, tweede deel uh, met jullie delen voorlezen. Ik hoop dat je een heerlijke week hebt. Misschien nog weer wat mooier, mooi weer. en genoegen met elkaar. Geef gewoon je liefde. Weet dat de pijn eerst komt zonder nacht geen dag. Tot ziens. Daag.